Uur. Het NOS-journaal. Gisela Thomasen. Goedemiddag. Kritiek Wilders op uitspraken Rutte over PVV. CDA-wethouder Keizer loopt in op Buma bij lijsttrekkersverkiezing... en voor Freedom Awards uitgereikt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Plaatselijk valt een buitje, maar het stelt weinig voor. Het wordt 11 graden aan zee tot 14 in het binnenland. Morgen droog en zonnig met maximaal rond 14 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wisselvalliger en vrij fris. PVV-leider Geert Wilders vindt dat demissionair premier Mark Rutte... als een wilde bras om zich heen slaat. Wilders reageert hiermee op Rutte's uitspraak gisteravond bij Pauw en Witteman. Daar zei de VVD-lijsttrekker dat het beeld er is... dat een stem op de PVV een verloren stem is. Het algemene beeld is toch wel dat mensen zeggen... ja, een stem op de PVV is ook een beetje een verloren stem. Want als het erop aankomt, lopen ze weg he, voor mm -hmm. de verantwoordelijkheid. Dus de kans dat zij een volgend kabinet komen is natuurlijk niet groot. Als het nu nee. nu ligt... Ja, nou, ik sta er geen partijen uit, maar het is natuurlijk niet voor de hand liggend... Uh, als op zo'n cruciaal moment, je bent helemaal klaar, een partij wegloopt... om dat dan nog een keer te doen. Maar ja, uitsluiten doe ik niet. Hij uh, sluit de SP ook niet uit. Geert Wilders is niet blij met deze uitspraken. Hij vindt het een paniekreactie, zo zei hij in een telefonisch interview. Ja, hij gedraagt zich een beetje als een wilde bras. Um, een stem op de PVV is een verloren stem. In het katshuis uh, zei hij eerder dat hij de PVV zeer gemotiveerd was om de PVV tot de laatste zetel af te breken. Het lijkt wel of de heer Rutte ja, toch een beetje in uh, paniek is. En het zal hem niet lukken, hij zal de PVV niet uh, afbreken. Maar wat hem wel zal lukken is dat hij Nederland afbreekt. wat met een uh, ombuigingspakket, wat uh, leidt tot uh, meer werkloosheid, tot uh, ja, een minder economische uh, groei en tot uh, ja, de mensen in de portemonnee pakken slechte koopkracht... Breekt hij niet de PVV af, maar breekt hij Nederland af? U kiest ervoor om volgend jaar het tekort uh, slechts terug te brengen tot 4 procent. Kortom, uh, de schulden voor Nederland lopen op. Doet u dan niet hetzelfde wat u de Partij van de Arbeid altijd verwijt, namelijk pot potverteren? Nee hoor, want kijk, iedereen, en, of iedereen, in ieder geval heel veel economen ook, ook mensen die dus, die dus niet, uh, uh, geen politici, die zeggen dat als je nu in één jaar in 2013 12 miljard bezuinigt, dat je gewoon de Nederlandse economie kapot maakt. En dat zie je ook aan de cijfers. Ik zei u al, volgend jaar de, werk, de werkloosheid stijgt met bijna 100.000 mensen, de kropkracht daalt, de economische groei wordt beperkt, dus het is gewoon economisch gezien heel onverstandig om zoveel in één jaar uh, te gaan bezuinigen. Dus. Op het moment dat je dat uh, later doet, wel bezuinigd, dat doen wij ook, maar minder uh, dan is dat alleen maar goed voor de economie. Ja, daarvoor lopen de schulden dus wel wat op. De enige partijen die dat uh, eigenlijk ook wel willen, die ook denken van nou je moet de economie niet kapot bezuinigen... zijn de SP en de Partij van de Arbeid. Zijn dat dan logische coalitiepartners voor u na de verkiezingen? Nou we zullen moeten zien uh, wat uh, de kiezer op 12 september zegt... Ik zei u al, Rutte is blijkbaar, heeft hij letterlijk tegen mij gezegd... in het katshuis gemotiveerd om de PVV tot de laatste zetel af te breken. Ik denk dat heel veel Nederlanders inzien dat, hij, dat, dat hem dat niet gaat lukken... maar dat hij vooral Nederland afbreekt met dat asociale bezuinigingspakket, wat ook slecht is voor de Nederlandse economie. En ik denk dat heel veel kiezers zien dat ze dat niet willen dat ze ook niet willen dat ze aan de leiband lopen van de Brusselse dictaten... omdat Rutte bang is dat ze een miljard boete krijgen volgend jaar van Brussel. Maar u kunt het niet alleen. Dus dat ik denk dus dat die verkiezingen een hele verrassende uitslag geven... dat weinig eens groter zouden kunnen worden dan menig een nu denkt. En dat de politieke verhoudingen dus ook heel anders zijn. Geert Wilders was dat in gesprek met Michiel Breedveld. De populariteit van wethouder Mona Keizer van Purmerend onder CDA-kiezers groeit. In een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 30 procent van de CDA-kiezers haar als lijsttrekker wil. Dinsdag stond Keizer in de peiling van de Hond nog op 15 procent. Fractieleider van Haarsma Buma staat nog wel bovenaan, maar is in de peiling gezakt van 38 naar 32 procent. Henk Bleker en Marcel Wintels kunnen rekenen op 10 van de stemmen. Als geen van de kandidaten vrijdag een meerderheid krijgt... nemen de twee kandidaten met de meeste stemmen het tegen elkaar op... in een tweede en beslissende ronde. Uitslag daarvan komt op 1 juni. De man die zichzelf gisteren in Amsterdam-Noord neerschoot... toen de politie hem wilde arresteren, is in een ziekenhuis overleden. De 34-jarige man werd verdacht van betrokkenheid... bij een drievoudige moord in Purmerland. Hij had zich opgesloten in een slaapkamer. Toen de politie met hem had getelefoneerd, leek hij zich te willen overgeven. Maar kort nadat hij het contact had verbroken, schoot hij zichzelf neer. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... waar hij gisteravond overleed. Volgens de politie heeft het arrestatieteam niet geschoten. Rijksrecherche stelt wel een onderzoek in dat is gebruikelijk in dit soort zaken. Dit is het nos Het is u In Middelburg zijn de Four Freedom Awards uitgereikt. De Four Freedom Awards zijn genoemd naar de vier vrijheden die de Amerikaanse president Roosevelt noemde in een toespraak tot het congres in januari 1941. Vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Belangrijkste prijs ging naar oud-president Lula da Silva van Brazilië. Die prijs werd uitgereikt door premier Rutte. On this, the 12th day of May 2012, we honour a man who has dedicated his life to this vision by presenting the International Franklin Delano Roosevelt for Freedom Award to Mr. Luis Inacio Lula da Silva, or as everyone else knows him, Lula. De oud-president en vakbotsman krijgt de prijs... voor zijn jarenlange strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid in Brazilië. Lula kon om gezondheidsredenen niet zelf naar Nederland komen. De Freedom of Speech Award ging naar het televisiestation Al Jazeera... voor de inspanning om onafhankelijk nieuws te brengen... en voor de inzet voor de vrijheid van informatie. Cocolijn, directeur van Klingendaal, reikte die prijs uit. In recognition of its steadfast commitment to journalistic excellence... De Franklin Delano Roosevelt Freedom of Speech and Expression Medal is awarded to Al Jazeera. Andere winnaars waren de Iraakse minister van Energie en de Indiase vrouwenrechtenactiviste Ela Ramesh Baat. De prijzen zijn een initiatief van het Roosevelt Institute. De Europese Commissie begint opnieuw een onderzoek naar de staatssteun die ING heeft gekregen tussen 2008 en 2009. De bank ontving in die jaren een kapitaalinjectie van 10 miljard euro van de Nederlandse staat. Het is niet het eerste onderzoek vanuit Brussel naar ING. Correspondent Chris Ostendorf legt uit waarom het niet botert tussen die twee. Het komt erop neer. ING heeft bij het uitbreken van de economische crisis miljardensteun gekregen. Dat weten we allemaal. Het ging trouwens ook niet zomaar. Dat was omdat Nederland, de Nederlandse staat, wilde voorkomen dat de bank failliet zou gaan... en het spaargeld van de Nederlandse burgers in gevaar zou komen. Er is dus geïnvesteerd in de eh, ING door de Nederlandse staat. Maar de vraag is, is dat allemaal goed gegaan? Want ING heeft flink moeten boeten voor die steun van de staat... Dat komt omdat de Europese Commissie wil voorkomen dat er valse concurrentie ontstaat met banken die geen steun hebben gehad. Daar draait het hele conflict allemaal om. De bank had het idee dat Europa, toenmalig commissaris Nelly Kroes, misschien wel te streng is geweest voor ING. Misschien wel omdat zij Nederlander was en extra streng wilde zijn. En de dus ING uh, is naar het Hof gestapt. Het Hof heeft uh, de ING-bank gelijk gegeven. De Europese Commissie is daar nu weer tegen in hoger beroep gegaan. Dat is eigenlijk het nieuws van dit moment. Ja, en waarom dan? Waarom zijn ze in hoger beroep? Dat is omdat de Europese Commissie het weer niet eens is met het oordeel van het Hof... en de Europese Commissie wil nog steeds weten of het allemaal wel volgens de regels is gegaan. Het gaat om een aantal uh, uh, grote uh, onderwerpen bij die, bij die staatssteun. Het gaat om de vraag, heeft het bedrijf winst gemaakt... en heeft het bedrijf wel een goede vergoeding aan de Nederlandse staat betaald? En ook vraagt de Europese Commissie zich af waarom het nog niet zo lukt... met het afstoten van de hypotheekbank Westland-Utrecht... want dat is een van de strafmaatregelen die Europa aan ING heeft opgelegd... En en ING moet ook uh, uitzoeken of er in Italië misschien wat mis is. Want volgens uh, concurrenten van de ING-bank is ING in Italië aan het stunten met de prijzen. En dat zou niet mogen omdat ING tenslotte staatssteun heeft gehad. Dat zijn allemaal zaken die de Europese Commissie nog eens keer uit wil zoeken. Dus vandaar een onderzoek. Sport. In het Giro is het peloton een kleine anderhalf uur geleden begonnen aan de zevende etappe. Verslaggever Sebastiaan Timmerman volgt de ronde van Italië. Sebas, kun je zeggen dat het echte werk vanmiddag begint met de eerste aankomst bergop? Ja, zo'n beetje wel, ja. We gaan uh, naar de Rocca di Cambio Die uh, klim ligt zo'n beetje in het midden oosten van uh, Italië. En dat is een uh, lange klim. 20 kilometer, maar liefst lang aan het einde dus van de etappe. Maar het is niet, zeg maar, de zwaarste klim die er ligt in Italië. Hij is ook ingedeeld in de tweede categorie. En dan weten de wielerkenners wel uh, dat dat niet behoort tot de zwaarste beklimmingen. Maar zo aan het einde van de rit, over 200 kilometer... en na de eerste week van de Ronde van Italië... wordt het wel heel interessant om te kijken hoe het is met bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld Ivan Basso en Michele Scarponi. De Italiaanse favorieten voor de eindzegen, Een eventuele eindzeger voor hoe het is met Rijder Hesjedal. De Canadees die goed staat in het algemeen klassement. Er staat namelijk derde en is eigenlijk de beste van de favorieten. En bijvoorbeeld renners zoals Joaquin Rodriguez, de Spanjaard... die altijd erg goed is bij een aankomst bergop. Nou, zij zitten allemaal in het peloton. Peloton is zo'n 50 kilometer afgelegd. Hij rijdt al behoorlijk ver achter een kopgroep aan. Bijna negen minuten achter vier man Beppu, Rabottini, Selvaci en Hollenstein, die Salvaggi, dat is een Italiaan... maar die rijdt wel voor een Nederlandse ploeg voor vakantelijden. Dus daar zit aan die kopgroep een klein Nederlands dingetje. Ja, verwacht je verder iets van de Nederlanders vanmiddag? Nou, ik ben wel benieuwd hoe het gaat met uh, Tom Yelter-Slachter. Dat is een uh, renner die goed staat in het uh, algemeen klassement... op 1 minuut 40 van de leider, van Adriano Malori. Uh, voor wie het ook nog maar de vraag is of hij na vandaag uh, de leiding in handen heeft. Hij uh, redt voor Rabobank, die Tom Yelter-Slachter is iemand die uh, goed omhoog moet kunnen... en die eigenlijk niet echt een, een, een rol heeft meegekregen... Uh, in deze Ronde van Italië. In zoverre, hij mag voor eigen kansen gaan... en hij mag eens kijken hoe ver hij kan geraken... in zo'n uh, rittenkoers die over drie weken gaat. Dus ik ben benieuwd... Naar de eerste aankomst op hoe het met hem gaat. Ja, en achterin zal het strijden worden voor bijvoorbeeld Theo Bos... de sprinter en Dennis van Winde. Twee andere Rabobank-renners kwamen gisteren in een groepje... met Mark Cavendish 39 seconden voor het sluiten van de tijdslimiet binnen. Dus dat wordt vandaag overleven voor renners als Theo Bos en Dennis van Winde. Sebastian Timmerman, dank je. Arjen Robbe kan vanavond in Berlijn de eerste prijs van het seizoen winnen. Hij staat met zijn club Bayern München in de finale van het Duitse bekertournooi, de DFB-bokaal. Tegenstander is landskampioen Borussia Dortmund. De druk bij Bayern is hoog, want er moeten door de Zuid-Duitsers prijzen worden gewonnen. Aanvoerder Filip Laamlicht zegt dat de spelers zich daarvan bewust zijn. Ik denk dat het heel normaal is dat die spelers zelf de druk ook eh, opleggen. Uh, we willen titel gewinnen, dat hebben we altijd gezegd. En bij FC Bayern is het heel klaar zo, wenn als geen titel gewint, het was geen seizoen, saison, dan was het misschien een saison, maar niet meer. Bayern maakt volgend weekend tegen Chelsea ook nog kans om de Champions League te winnen. Maar, zei Laam gisteren op de persconferentie, dat is voor de spelers geen reden om zich nu in te houden. We willen onze twee tweekampen gewinnen. Dat dat tot voetbal gehört, is ook heel duidelijk. klar. Als je in de finale staat, dan wil je uh, die titel gewinnen. En daar willen we morgen beginnen. Tot slot nog een bericht. Er doen deze zomer geen Nederlandse kanovaarsters mee aan de Olympische Spelen. Bij de EK in Duitsland liepen de oranje vrouwen kwalificatie mis. Mogelijk gaat er nog wel een Nederlandse man naar Londen. Robert Bouten komt bij de EK later vandaag in actie. Er is verkeersinformatie. Nee, er is geen verkeersinformatie. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. PVV-leider Wilders noemt premier Rutte een wilde bras... die Nederland met zijn bezuinigingen afbreekt. Rutte zei gisteren dat een stem voor de PVV een verloren stem is... omdat die partij wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. De populariteit van CDA-wethouder Mona Keijzer stijgt. Uit een peiling blijkt dat 30% van de CDA-kiezers haar als lijsttrekker wil. En daarmee staat ze nu vlak achter fractieleider Buma. En in Milburg heeft premier Rutte de For Freedom Awards uit. De belangrijkste prijs ging naar oud-president van Brazilië Lula da Silva. Hij kreeg de prijs voor zijn strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf. Hallo? Hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen. Niet? Echt waar? Ja, wow. Ja, ja, ja. ja, daar gaan we, jongen.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 Bas van Berven. en Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over Ondernemend Nederland. En elke week bespreken we het nieuws met ons ondernemerspanel vandaag. Bestaande uit niemand minder dan Anbry van Gaal. En die is van consultingsbureau van Gaal Company. Ondernemer, puur zang en investeerder. En Frank Heemskerk, oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Maar tegenwoordig lid van de Raad van Bestuur van Royal Halskoning. En straks Royal Halskoning TV. Nog niet geëffectueerd. Beide welkom. Dank u wel. Even met de dame aan tafel, Anorie van Gaal, ooit oprichter van Independent Media in Rusland. Daar kennen we u van, maar inmiddels houdt u zich bezig met, uh, met een consultancybureau. Uh, wat, wat doet dat? En ik wil ook wat weten over de investeringen. Want omzet, netto-winst, werknemers, hoe groot is het bedrijf? Nou, we werken uh, eigenlijk met een vrij klein team. Uh -huh. uh, op dit moment tien mensen in vaste dienst. Ja. Uh, en we zijn eigenlijk verschoven van een consumentenuitgeverij. Heb ik het helemaal omgezet naar een, uh, een bedrijf... dat eigenlijk voor bijna alle banken en financiële instellingen werkt. En dat daar verschillende communicatie dingen voor doet. Wat voor dingen moeten we aan ja, denken? Heel uh, een boek voor, voor Zwitserleven over pensioenen. Uh -huh. Wat de consument daadwerkelijk gaat lezen. Dus op, op echt een mooie tijdschriftachtige manier gebracht. Waardoor de dat consument er echt door getriggerd wordt om het te gaan lezen. Want gewoon als je een bank of een financiële instelling uh, iets laat communiceren... Ja, krijg je ze ja. ja, precies. En je moet jonge maar, mensen aanspreken, want die doen ja. niks aan pensioenen, weten we. Nee, dat klopt. Uh, we doen heel veel voor SNS Reaal. We hebben net een heel mooi project voor de Rabobank, Freo, gedaan over alles over lenen. Um, en dat soort dingen. Maar helemaal op de, op de bank, op de financiële ja, sector. Helemaal op de, en we hebben de communicatie. Zit, zit daar nog het geld? Nou, zij zien wel dat ze de plicht hebben om op een andere manier te gaan communiceren met, met de klant. Mm -hmm. En dat is niet alleen uh, de inhoud op een andere manier, hè, de zinnen op een andere ja. manier formuleren. Maar het is vooral op een andere manier mensen aanspreken. Mm. Je spreekt iemand niet meer aan. Met een droge tekst over een verzekering. Je moet echt aanspreken met wat zijn de live events die kunnen gebeuren. Ja. En stel dat het jou zou overkomen. Je moet op een totaal andere manier moet je praten. Ja, ook communiceren. Uh, boeken hoor ik nu, maar social media, ja, twitteren, een dat soort dingen. Ja, ik heb boeken doen. geschreven over ja. financiële zaken. Het ja. laatste boek was uh, alles over de financiën rondom scheiden. Mm -hmm. <laughs> 30.000 uh, ja. stellen die gaan scheiden in Nederland per jaar. En dat vind ik belangrijk. Mm -hmm. Ik vind het belangrijk dat mensen uh, voor de prijs van een boek, hè, wat 14,95 is... Ja. dat ze daar uh, 30 uur advocaatkosten voor uit besparen. Dat zou mooi zijn. Wat is het belangrijkste wat nu binnen het consultatiebureau speelt, mevrouw Van Gaal? Oeh. Um, Even naar nou, onder de bril van ondernemer gekeken, uiteraard. Ja. Nou, we zijn met een heel mooi project bezig uh, voor SNS-reaal. Want mm -hmm. die uh, voelen zich maatschappelijk uh, verplicht om um, grote groepen consumenten. Um, ja, op een soort Waitwatchers-achtige manier. Mm -hmm. uh, Duidelijk te maken wat uh, financiële zaken voor impact op hun leven hebben. Ja. Nou, we en weten dat 1 we miljoen moment... gezinnen inmiddels in Nederland. Uh, laten we gisteren een betalingsachterstand hebben. Dat vindt... Het is vreselijk. Ja. Dat is nog wat, en ja. er zijn ook ja. 1 miljoen uh, koopwoningen. die op dit moment een flinke onderwaarde hebben. Ja. Ja. Ja. We gaan straks uitgebreid over de woningmarkt praten. Mm -hmm. Maar we gaan al één heel persoonlijke. Uw grootste business blunder? Boeh. Um... Voor de draad ermee. Ja. <laughs> uh, nou, als ik echt iets over de laatste jaren uh, moet mm -hmm. zeggen, dan is een blunder die ik zelf ook gemaakt heb, en waar ik zie dat heel veel ondernemers ook in blijven hangen, is ik noem het de passieval. Dus je bent zo begeesterd door een bepaald product mm -hmm. of door een bepaalde uh, iets wat je doet, ja. dat je niet denkt aan opgeven. Ja. Terwijl ja. soms is dat juist het beste wat je kunt doen. Hm. En op de een of andere manier als je niet open staat voor, voor welke kant je in wordt geduwd ja. als ondernemer, dan blijf je doorgaan. En je moet ook mensen hebben die je daarin challenge. Die continu zeggen waar ben je mee bezig. Hè? Ja. Ja. Nou, is een mooie ja. blunder. Precies. We gaan naar Frank Heems, want die valt anders helemaal stil. Dat zou heel erg zijn. Lid van de Raad van, de Raad van Bestuur van Roel Halskoning, oudste adviesbureau van Nederland. Uh, komt een overname. Of een overname. Jullie gaan fuseren met DAV, waardoor je een groot internationale ja, ingenieursclub wordt, hè? Ja, wordt een heel mooi bedrijf. We hadden dit wie, deze week eigenlijk met ook de business line directeur bij elkaar... de beide raden van bestuur bij elkaar. We zijn heel ver met de integratie. We worden een bedrijf met 8000 ingenieurs, 100 kantoren ja. in 35 landen. In meer dan 60 landen doen we projecten op het terrein van uh, water, waterzuivering... Uh, maar ook wegen, tunnels, uh, havens luchthavens. Zijn we goed als we kijken naar dat, dat in, in, in globaal verband? Als, uh, in die ja, zet, je, wat je ziet is eigenlijk dat de wereldeconomie steeds meer trekt naar delta's. Hè? Dus mm -hmm. het is rondom de rivieren ja. en de kusten. Ja. Die zitten allemaal met vraagstukken rondom energie en infrastructuur. Als we in Azerbeidzjan waren wij bezig met het aanleggen van een haven als rode haskoning. Mm -hmm. Maar die hebben natuurlijk vaker ook vraagstukken op het terrein van de luchthavens. Ja. Nou, laat daar nou net DHV met NACO. Heel goed in zijn die uh, doen de masterplanning voor de luchthaven in Beijing. Dus je ziet dat we elkaar daar heel goed in aanvullen. En Nederland heeft een traditie in ja, slim omgaan met logistiek en water. Trouwst. Heel veel mensen kennen u als oud-PVDA-kamerlid. Uh, nou Daar wil ik helemaal niet over hebben, want we gaan het hier over de ondernemer. We hebben daarvoor bankier geweest. Vertelt u dat nog steeds op feestjes en partijen? Ja, ik heb dus. Uh, dus als je kijkt wie er het hoog staan uh, in de uh, ongeloofwaardigheid, is dat bankier <lacht> en politicus. En ik ben het allebei geweest. Dus uh, ja. Ja. Ja. nu nou, natuurlijk... zit ik daarmee zo te lachen. En nu liefdevol, <lacht> liefdevol omarmd door de ingenieurs. Dat is wel mooi. En uw grootste persoon, persoonlijke business naar meneer Heemsker. Ja, het was meer. Een, in mijn begin bij ABN Amro was ik op een gegeven moment verantwoordelijk voor de verkoop van vermogensbeheerproducten in het Midden-Oosten. Mm. En dat probeerden we vanuit Nederland te doen, vanuit Amsterdam. En dan vloog ik heel vaak naar Oman en Dubai en naar Abu Dhabi met een stapel sheets onder de arm en ja. dan probeerde je gesprekken te doen, was toen nog met faxen afspraken maken. En uiteindelijk werkte dat niet. Je moet in een land zijn en je moet relaties hebben op alle mm. niveaus. We noemen het BMW-model, Bestuurlijk niveau, managementniveau en op werkvloerniveau. Mm. En wij probeerden er via de werkvloer ons omhoog te werken. En dat werkt echt niet in het Midden-Oosten. En de enige echte deal die ik gedaan heb, was gelukkig wel toen een grote. Ja. Was toen ik met iemand van de Raad van Bestuur bij de Raad van Bestuur van ADA. Dat een groot uh, staatsbeleggingsfonds. Mm -hmm. Op bezoek ging en toen kregen we wel een uh, vermogensbeheermandaat. Toch nog? Ja, dat okay. was nou, blun, blun, blun, Ja, Blunder omgedraaid. Ja, maar de lang, te lang, te ja. lang uh, vanuit Amsterdam ja. zonder de goede contacten ja. geprobeerd uh, binnen te komen. Heel kort, ik zag hem in ieder geval net uh, heftig ja schudden. Uh, ooit in Rusland gezeten en daar weg? Investeer je dan nog steeds? Of investeert u daar nee, nog steeds? Nee, uh, nee. Want Rusland vind ik echt zo'n land, daar moet je ook echt zitten. Hm. Om, om iets goeds te doen. Ja, maar geldt het inderdaad voor. met het BMW-principe? BMW je moet er zitten. op alle niveaus weer. daar een ja. goede voet van de grond ja. houden. Ja. Mooi, mooie les. We gaan naar de zaterdagkant te kijken, stel ik voor. Uh, we hebben drie onderwerpen gekozen. Uh, allereerst een, een mooie. Gisteren kwam Olly Reen. Uh, eurocommissaris met het verhaal. Het gaat op zich met de eurozone. Ietsje beter. Er gloort licht aan de tunnel. Wat doet dat met ondernemers puur mevrouw van Gaal, als u dit leest? Nou, ik, uh, ik denk ook... Ja, de, de grote groei moet natuurlijk ook uit ondernemers komen. En ik geloof dat de kop van dat artikel was... Uh, dat export uh, ons gaat redden. Ja. En uh, daar geloof ik heilig in. Ook als je de cijfers van de export ziet... van de Nederlandse ondernemers. Uh, ik geloof dat we in 2011... hebben we 404 miljard geëxporteerd. Mm. Maar als je dan... 2010, dus het jaar daarvoor, was het 33 miljard minder. Maar het jaar daarvoor, 2009, was het 100 miljard minder. Mm. Dus dat betekent dat we, ondanks de crisis en de recessie... dat onze export nog steeds mega groeit. Ja. En, en waarom zouden we die lijn niet doorzetten? En waarom zouden we niet veel meer gaan focussen op die export? Ja, nou zien we toch, uh, meneer Kijk, Duitsland doet het heel goed, onze partner... Uh, de Oosterburen doen het economisch geweldig goed. Is dat niet ook een beetje een eng evenwicht? We hangen erg aan de Duitsers vast. Willen we de export opvoeren, moeten we de Duitsers meer verkopen? Gelukkig gaat het er economisch goed. Nou, dat is eigenlijk altijd door de eeuwen heen zo geweest. Nederland is de toegangspoort tot uh, Europa. Uh, wij zijn zeer afhankelijk van de economie in de omringende landen. Uh, maar even, hebben wij als rode haskoning hebben we ook gezegd... de groei ligt, ondanks ook de fusie niet zozeer in Nederland, die ligt in het Midden-Oosten... nog verder weg, Midden-Oosten, ja, ja. uh, Brazilië, Australië. Kijk daar waar bijvoorbeeld ja. uh, energie, uh, he, rijke landen, daar, hm. kun je, daar wordt nog geld uh, verdiend. Verdien, ja. En we moeten ons dus blijven richten op uh, verre landen. En daar ook het evenwicht vinden tussen Precies. wat doe je vanuit Nederland... wat ga je wellicht ook vanuit Nederland... Outsourcen naar landen als India. We gaan steeds meer ingenieurswerk in India laten doen. Ja. En die balans vinden van een wereldwijde speler zijn, dat is waar alle grote bedrijven ja, mee, mee worstelen en zich op richten. Dan even ik ik ja? zeg dat ook steeds hè, tegen ondernemers: van, als, als je de vier omringende landen pakt, dan is dat inderdaad het merendeel van onze export ja. uh, wat we daar doen. Mm -hmm. Maar de allergrootste groei van onze export, die ligt in landen die je niet zou verwachten. Die ligt in landen als Benin, Senegal, Ghana. Die landen groeien met meer dan 100 per jaar... Ja. qua Nederlandse export. Daar wordt, Nederlandse producten worden daar enorm ja. omarmd. Ja, dat is misschien van 100 naar 200 euro. Hè? Dan is het relatieve grote absoluut de, de niet Dat de potentie recht. zit er. Ja, daar moeten we meer op focussen, ja, zegt ja. hij. precies. Ja. Maar daar moet een, daar moet een uh, minister uh, of een staatssecretaris... ook uh, ergens zijn best voor doen, hè? Toch? Nou ja, wat, ik heb als staatssecretaris van Daarom, Buitenlandse ja. Handel ontzettend veel missies gedaan. En wat ik jammer vind. Ik bedoel, uh, het kabinet is nu demissionair. Maar is dat ze ook in de bezetting ervoor gekozen hebben om heel weinig staatssecretarissen hm. te benoemen. Waardoor je eigenlijk zag ja. dat het doen van missies... en juist die contacten leggen hè, en op bestuurlijk Precies. niveau... Ja, dat en dat op dat managementniveau en op werkniveau... dat dat niet hm. genoeg gebeurde. Ja. Maar dan denk ik in dat kader van... eigenlijk zouden we gewoon een minister van Export moeten benoemen... Ik begrijp ja, wel die... dat het onder economie zit. Ja, ik begrijp die, was er, ik wel. die was er, maar die deed er ook nog even landbouw bij. Je ja. Ik En weet die het. moest in ik weet het. Brussel ja. steeds ja, onderhandelen ja, weet ik. voor het geld. En nu is je nu Ja, ja dus die zit gewoon niet meer in het vliegtuig. En nee, nee. op die ondernemers nee. niet meer in het buitenland. Nee, en, en hij was, ik vind Bleker echt heel erg goed. Want er hoeft maar een probleem ergens in de wereld te ontstaan. En hij pakt het vliegtuig naar Rusland en zo. Maar het is zo belangrijk voor onze economie. En onze hele groei hangt ervan af. Dus laten we er gewoon even op een andere manier de boel verdelen. Voordat we dit het onderwerp afsluiten naar het volgende gaan. Heel kort even, want dit geeft ook een gevoel. Uh, en ik ken het gevoel en jullie ook. Uh, op het moment dat iedereen of een paar mensen zeggen... Hey, het gaat eigenlijk wel goed, mm -hmm. dan heeft dat een meesleurend effect. Zien jullie indicaties dat het inderdaad in die economie iets beter gaat... zoals Renu zegt? Ik zie wel um, dat, dat so ondernemers you... uh, toch wel heel erg creatief aan het omgaan zijn. En dat mm -hmm. de honger maakt natuurlijk ook creatief. Dus die crisis is op zich helemaal niet zo slecht voor yeah. ondernemers. Never waste a, good, doch... waste a good crisis. Nee. We, je merkt toch dat we de, de organisatiemodellen anders gaan inrichten. verdienmodellen op zijn kop houden. Waardoor je andere speelvelden creëert. En dat is gewoon knap. Yeah. Dus die, die... Biedt, een crisis biedt ook kansen op het terrein van... nog slimmer, nog goedkoper, ja. nog innovatiever opereren. Ja. Maar... Uh, ik zie de economie niet zo snel aantrekken, dus ik denk dat, uh, ja. dat Europa nog de komende jaren, als het goed is, op hetzelfde niveau blijft. En ik storm me eerlijk gezegd ook aan het feit dat de consumenten af en toe een beetje beschuldigd worden van: uh, u spaart te veel. Consumenten zijn verstandig. Ja. Die weten met al die bezuinigingen dat ze waarschijnlijk minder pensioen krijgen, ja. dat hun huis wat minder waard wordt, dat ze meer moeten gaan betalen voor school, voor gezondheidszorg. Ja. En wat doen verstandige mensen dan? Die gaan een beetje sparen. Die dus geef hard. nou niet die consumentenschuld. Zorg ervoor dat de overheid en dat bedrijven dat die een perspectief bieden van: jongens, het komt wel weer beter. En dan zal die consument volgen. Maar niet die consumentenschuld geven. Nee. Oké, okay, nou het is very tempting om nu over te gaan naar het volgende. Heel kort nog naar die kranten. Mm -hmm. Eén ding hebben we eruit gehaald. JP Morgan Chase. 2 miljard verloren door speculatie in derivaten. Het gebeurt ja. weer in één maand. Hoe kan dat nou? Maar dit, dit is. Uh, 2 miljard dollar, hè? dan ja. hebben we het over anderhalf miljard euro. Ja. We hebben in Nederland een voorbeeld dat iemand 2,5 miljard euro... Mm -hmm. heeft verloren door, door speculatie in derivaten, namelijk bij Vestia. Dus ik, ik begrijp niet waarom we nu over JP Morgan praten. Weet je, de ver weg van ons bedshow. Nou ja, dat is een bank. In we praten nu over het verschil tussen een woningcorporatie en een bank. Dit is een bank. En bankiers die zouden toch een heemskerk heropgevoed moeten zijn... na alle afspraken die er liggen? ja. Ik, de vraag is even, ook bij Vestia, hè, of, ja. het, uh, of er niet sprake is van fraude. En dan is er altijd uh, veel moeilijker ook voor management tegen te gaan. Maar als dit gewoon ja, echt uh, gokken was en het is toegestaan ook door management, het is een schande. Uh, voorzitter van de Raad van Bestuur, opstappen. Dit mag je niet laten ja. gebeuren. Dit moet ook echt persoonlijke. Consequenties hebben. Ja. Ja, dat nou, meneer Jamie Diamond is dan niet de man die zichzelf uh, in de spiegel aankijkt en zou zeggen: ik zal opstappen, he. de bestuurs nou, van volgens James mij, en... de Volgens mij, de meneer waarop die meneer op de foto <laughs> zag, kijkt hij heel veel in de spiegel, want dat leek me een uh, nogal eindele meneer. Nou. Dat klopt. We laten de kranten even voor wat ze zijn. Even terugblikken op de afgelopen week. Ja. Weekoverzicht. Ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. De Mexicaanse miljardair Carlos Slim wil een kwart van KPN kopen. Ruim zelfs 28 En Tom van Elke Blok reageerde kribbig. Volgens analist Jos Versteeg van Terdo Gilles is het een mooie kans. Het probleem is dat KPN eigenlijk een hele druk op de inkomsten ziet. En wat KPN nu moet doen is stevig investeren om dus die klanten terug te kunnen winnen. En daar hebben ze nou precies net het geld niet voor. En als er dan een, een rijke oom uit uh, Mexico komt... Ja, dan kunnen ze die goed gebruiken op termijn. Ja, zo'n rijke oom uit Mexico kunnen meer bedrijven goed gebruiken, zegt Jos Versteeg. Zoals DSM, die deze week een winstdaling meldde. Vooral de materialenmarkt staat onder druk, zegt bestuursvoorzitter Fijke Siebesma. Nu ook met de verkiezingen zie je toch een aantal zorgen bij de burgers van Europa... rondom de bezuinigingen, rondom de Europese Unie. Dat zijn wel dingen die aangepakt moeten worden, want we kunnen niet zonder Europa. En verzekeraar Egel meldde donderdag een netto winst van ruim 520 miljoen euro... een stijging van 59 procent. Volgens financieel directeur Jan Nooit gedacht vooral te danken aan hun risicomijdende strategie. Als je kijkt naar onze investment, dan is onze exposure in Griekenland minimaal... In uh, Spanje hebben wij uh, levensverzekeringsbedrijven, dat zijn joint ventures met uh, lokale spaarbanken. En daar lopen wij geen risico op die lokale spaarbanken. Een slimme strategie dus rustig aan doen in deze tijden van de eurocrisis. Al die economische politieke onzekerheid, je zou er bijna een burn-out van krijgen. Steeds meer mensen raken overwerkt. Bijna 13% van de werknemers in ons land leidt aan een burn-out. Toch blijven mensen met een burn-out vaak doorwerken... uit angst hun baan te verliezen. Blijkt uit nieuwe cijfers van TNO en CBS. En we sluiten af met de bouwbedrijven Heijmans en BAM... die de noodklok luiden. Want ze zijn nog steeds in afwachting... van een lange termijnvisie van Politiek Den Haag. Nico de Vries, bestuursvoorzitter van BAM. Wij zijn natuurlijk gebaat bij een stevig, uh, duidelijk en, en helder politiek beleid. Wellicht is duidelijkheid dat alles zo blijft ook nog wel een uitgangspunt. Maar die duidelijkheid moet natuurlijk leiden... en daar gaat het om, tot vertrouwen uh, bij de Nederlandse kopers. Weekoverzicht, weekoverzicht. Nou, dat vertrouwen, dat is wel weg. En daarom is hij er aan het oppotten, dat zei Frank Heemskert net. Uh, ja, laten we even over die woningmarkt gaan praten als het mag. Uh, Bam en Heijmans sluiten dus de noodlok melden dat de situatie de afgelopen maanden nog verder is verslechterd. Ze zien dat ook in hun eigen markt uiteraard. En ze hebben behoefte, zoals net uh, uh, gezegd door uh, Nico de Vries... aan een lange termijn visie die er maar niet komt. Het Kunos-akkoord. Het Lenteakkoord of het wandelgarakkoord, wat is het nou uiteindelijk geworden? Waar wordt er over gepraat binnen de PvdA in Neemse? Nou, klopt. Hoe het heet het? van PvdA Haag. altijd nog het Koendersakkoord. Het Koendersakkoord wil noemen. Want dat is niet de <laughs> meest positieve associatie, die politieagent voor ja. 50 miljoen ja. uh, per persoon, geloof ik, daar in Koenders. Ik vraag me toch af wat uw oud-collega Samson had gezegd, als hij wel aan tafel gezet had, maar dit terzijde. Um, de, iedereen verwacht wel dat de woningmarkt alleen maar zal verslechteren. Bent u het mee eens? Zoals er nu de plannen er nu liggen? Ja, ik denk dat uh, de woningmarkt, uh, die zie ik niet, snel verbeteren. Mm -hmm. uh, en dat komt omdat ook het Koendersakkoord akkoord uh, ja, open einde heeft. En mensen zitten te wachten uiteindelijk. Ja, wat gaat een nieuw kabinet doen? En wordt het een beetje eerlijk verdeeld? En niet alleen de nieuwe gevallen rondom de hypotheker in te aftrek, Maar wat doe je met mensen die al een huis hebben? Ja. Uh, behouden die, uh, die aftrek dan? Uh, wat is het effect als de woningmarkt, de huurmarkt... heeft iedereen het ook altijd over dat er wat moet gebeuren. Maar stel je nou voor dat die huurwoningen beschikbaar komen als koopwoningen, hè? omdat de woningbouwcorporaties wat kleiner zouden ja. worden. Dan gaat volgens mij met meer aanbod. Uh, gaat de prijs nog wat verder omlaag van de koopwoningen. Ja. Dus er zijn tal van onduidelijkheden. Het is belangrijk dat een uh, nieuw kabinet daar helderheid over geeft. En daarom zit iedereen vooral te wachten op het verkiezingsprogramma. En hopelijk ja. gebeurt deze keer niet wat uh, de vorige keer wel gebeurde. En was dat het CDA zei. Het is onbespreekbaar. Toen zei de VVD, nou ja, wij willen er ook niet aan. Ja, toen kregen dus dat kabinet, CDA, VVD en de PVV, die er ja, niks aan deden. Terwijl alle burgers wisten, ja, en mensen zijn gebeurde. slim. Er gaat wat er gebeuren nou, de komende ja. jaren. Nou, dat is duidelijk, dat is helder. Gisteren hoorden we Rutte en Paul, uh, Paul Witten nog zeggen... we willen niet verder gaan dan de afspraken die we nu hebben... Voor uh, het akkoord wat we nu gesloten hebben, het Lentakkoord, akkoord het Koenersakkoord, hoe je het noemen wil. We gaan niet verder dan uh, het, het uh, verplicht stellen van een aflossingsvrije hypotheek voor de nieuwe gevallen. Ja, dat is dan uh, toch duidelijkheid? Dan weet ja, je toch je maar dat staat? dezelfde Rutte heeft ook een keer gezegd, ik geloof zelfs nog als premier, dat als de hypotheekrente-aftrek niet bestond, dat hij hem zelf zou hebben uitgevonden. Hij was zo'n voorstel voor die hypotheekrente-aftrek. Mm -hmm. En iedereen weet dat je. Niet oneindig huizenbezit kunt subsidiëren. Uh, dat dat wel aantrekkelijk is. Ik denk wel dat je eigen huizenbezit moet bevorderen. Maar dat je dat op een gegeven moment ook mag maximeren. Dus dat je niet de allerrijkste mensen het, het, het allermeest hoeft te geven. Ja. En, voor, en je moet komen naar een geloofwaardig lange termijn. Deal, een nieuw deal in de Nederlandse politiek. Ja. met zowel de linkerpartijen als de rechterpartijen. Als u dit nou zo ziet, hè, want er wordt nu uitgebreid gepraat. er is een kabinetdimensionair, er wordt nu een koenloes gesloten. die politici in Den Haag doen die het niet ontzettend slecht. Jeuk uw handen niet om daar af en toe eens eventjes als nu ondernemer. naartoe te gaan te zeggen, jongens, en nu met enige voortvarendheid, kom op. Zaken doen. Nee, je, ik heb ontzettend veel respect voor politici... die heel veel over zich heen krijgen... die hm. 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn... en op alles uh, om hun mening worden gevraagd. En voor een deel krijg je als land ook de politici die, uh, die je <laughs> verdient. Ja. Uh, ik heb zelf meegedaan aan de verkiezingen in 2006... We hebben meegeschreven met Wouter Bos... aan een uh, eh, voorstel om en iets aan de woningmarkt te doen... met die betekering te aftrekken... Hm. en iets aan de AOW te doen... Ja. En toen was het van, ja, met Bos ben je de klossen... en de PvdA verloor de verkiezingen. Dus ik hoop maar dat op een gegeven moment... eerlijkheid en duidelijkheid in de politiek... wel, uh, hm. wel beland wordt, zeefie. ook met goede, met goede uitslagen. Hm. En ik roep dus de partij op om open en eerlijk en duidelijk te zijn... over die woningmarkt. Speel geen verstoppertje. Ja. Helderheid denk... moet er komen. Mevrouw van Gaal, want u adviseert heel veel fi financiële instellingen. Uh, is er ook de roep om, uh, om meer... En een betere lange termijn visie te hebben. Ja, nou ik denk, ik ben het inderdaad met meneer Himskerk eens dat we dat het wel wat socialer kan hè, op de hypotheekrenteaftrekmarkt. Ja. Dus dat je zeg maar alles boven een half miljoen, dat je daar geen, geen uh, rente meer uh, kunt aftrekken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Dat had, dat had eigenlijk al lang moeten gebeuren. Maar ik vind ook dat uh, tussen de politiek en bijvoorbeeld uh, banken, dat er verkeerde prikkels ontstaan. Dus dat, en dat ze zich beide daar niet bewust van zijn. Dus als je, als je het hebt over bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek en de politiek wil het huizenbezit stimuleren, dan, doe, dan maak je de verkeerde prikkel. Want hypotheekrenteaftrek stimuleert niet het huizenbezit... maar stimuleert een zo hoog mogelijke aflossingsvrije ja. hypotheekbezit. Ja. Ja. Dus je moet hem omdraaien en je moet niet hypotheekrenteaftrek doen... maar je moet aflossingsaftrek doen. Dus de rente betaal je zelf, maar wat je aflost... kun je bijvoorbeeld per Nederlander tot een bedrag van twee ton in je leven, aftrekken. Mag je zeker? Want dan, dan, dan wordt het een soort van self-fulfilling prophecy. Dan gaan ja. mensen... Weet je, de macht moet ook meer bij de mensen zelf gaan liggen. Die moeten het ook inzien dat hun acties de goede prikkels uh, geven. Ja, mooi hè? Ja, stimulant. Ja, precies uh, wat mevrouw Van Gaal zegt. Hè. Nu was er een uh, beloning om ontzettend te lenen... Ja. En ook voor de banken een beloning om ontzettend veel uit te lenen. Ja, en daardoor zag je het ontstaan. Nou, er is echt op verschillende momenten door gewaarschuwd. En ik denk dat je nu wel je eigen moet... huisbezit mag blijven bevorderen. Absoluut. Uh, maar dat je die, uh, ja, die ontzettende prikkel om maar uh, Met... schulden te maken, ja. die moet je dat rustig afbouwen. Beetje... Als ja. dus je hem dan toe. zo brengt. En dan zullen sommigen nog een ja. voordeel hebben van uh, hoge inkomens of lage inkomens, nieuwe gevallen of oude gevallen. Dan ontpoliticeer je het. En ja. ik hoop dat partijen ja. dat gaan doen. Uh, ja. Dus ook. we zullen de verkiezingsprogramma's goed lezen. Goed. Precies. Nou, en waar ik ook, wat ik ook nog even wil zeggen, ja. en waar ik echt een lans voor wil breken, en waar ik echt boos over kan worden, is dat er op dit moment al ruim een miljoen mensen zijn die niet zeker zijn van hun pensioen. Dat geeft ongelooflijke onzekerheid. En ik begrijp gewoon niet, de, aan de andere kant zitten er ook een miljoen koopwoningen uh, die met een enorme onderwaarden zitten, waardoor die mensen helemaal klem zitten. Waarom zou je niet mogen afspreken dat tijdelijk... dat, uh, dat je werkgever in plaats van een pensioen... Um deel van het salaris aan de mm -hmm. pensioenmaatschappij betaalt, dat je werkgever je jouw aflossing gaat betalen. Ja. Zodat jij zonder uh, die onderwaarde zit, dat je ook het gevoel hebt van ja, mijn, mijn werkgever betaalt precies. dit voor en me. Tot zekerheid moment... weet ik in ieder geval, ik heb dat huis, mijn precies. zit in mijn huis. En over vijf jaar hè, ja. heb je die onderwaarde niet meer, pak je je pensioen weer op. Maar dat waarom... is vooruitstreven, voor ja. mevrouw Verhaal. Ja En dan moet de politiek, die moet dat fiscaliseren. Ja. Die, moet, die moet zorgen dat dat, dat dat onder dezelfde voorwaarden kan. Ja. En waarom, waarom beweegt niemand? Ja. Met een soort van andere oplossingen. En daar kan ik me echt boos over maken. Ja, maar we gaan hard bezuinigen. Nog eventjes, gaan we daar even over praten, over bezuinigen, want daar wordt op ingezet. En we horen ondertussen, moet hervormd worden, maar over hervorming hoor ik niks. Ik, ik wil het met u er even over hebben, meneer Heuwskerk, want de ingenieursbureaus hebben er veel last van, vooral op het gebied van de water. Uw, uw ja. portefeuille en infrastructuur zijn overheden van ouds belangrijke opdrachtgevers. En dat is nu in de, in, de, in de herstructuringswet natuurlijk wel lekker uh, gedaan, maar we zijn straks klaar met de A2's en de A12's en het watermiddel en dan? Nou ja, er blijven altijd uh, ik bedoel, vraagstukken over hoe kun je wegen nog duurzamer maken. Je He. zult wegen moeten vervangen. Je zult spoor moeten vervangen. De balans tussen openbaar vervoer en wegen. En dus er blijven altijd wel vraagstukken rondom mobiliteit. En daarvoor nuttig werk voor economische, uh, voor, voor ingenieursbureaus. Daar ja. maak ik me niet zo'n soort ja, geld over. Geld zijn bij, het belangrijkste op te krijgen, ja, en bij de belangrijkste Ja, Wat je tot nu toe zag in de pakketten die gemaakt waren... was dat het vooral lastenverzwaring was. Uh, BTW-verhoging. Ja. Uh, ambtenaren op de nullijn zetten. Ja, dat werkt één jaar, twee jaar. Maar op een gegeven moment, weet je wel... Uh, als je goede ambtenaren wilt hebben, moet je die ook betalen. Dus nou, dan krijg je toch, altijd weer een inhaalslag. Hebben we veel te veel dus, ambtenaren het ongeveer gehad? Nou ja, ja, dat vind ik wel, ja. Maar je zult dus geen pakket moeten maken van alleen maar tijdelijke maatregelen. Nee, maar je zult structurele ja. oplossingen moeten doen. En die maar welke, zaten structu er... welke structurele maatregelen zou je dan moeten nemen? Nou, ik denk dat je alles moet doen wat bijdraagt. 1. aan uh, langer en beter werken door meer mensen. Je mm -hmm. moet het gewoon eerst met z'n allen verdienen, mm -hmm. dan pas kunt verdelen. Twee, je zult rondom de woningmarkt een perspectief moeten geven. Drie, je zult uh, wel moeten blijven investeren in... Echt in onderwijs en in onderzoek. Daar ja. maak ik me nou zorgen over. Ja. Dat daar te veel in gesneden wordt. Want dan slacht je de kip met de gouden eieren. En Nereda. Een product wat deze week gelanceerd was. De L wonderkorrel. Laat van Royal House was, uh, <laughs> was Het was het DHV. Het dat een jaar lang dat onderzoek in. van DHV. Het ja, kon alleen maar omdat er een wetenschapper was. Mm -hmm. Ook met wat overheidsgeld. Die een korrel heeft ontwikkeld. Waardoor... Uh, waterzuiveringsinstallaties ja. vele malen efficiënter werken, ook niet meer chemisch reinigen, maar biologisch reinigen. En uh, ja, dat is een product wat we bijvoorbeeld ook in het buitenland kunnen verkopen. Hm. Nou, als je dus gaat uh, bezuinigen, uh, slacht niet de kip met de gouden eieren. Pas op voor onderwijs ja. en onderzoek. Dat moet in stand blijven. Dat moeten we dus. Daar moeten we niet aan komen. Sterker nog, maar we hebben geen onderwijs meer. Dat is al helemaal uitgekleed. En er zijn geen innovatiesubsidies in Nederland. Nee, dus Dat is, uh, ja, dat is, dat is een Nou, Daar gaat u ook op letten in de, in de komende verkiezingsprogramma's, neem ik aan. Uh, hoe gaat dat wat u betreft? Uh, we hadden heel even kort over het, over het, uh, het overheidsapparaat. Ik heb uh, André van Gaal regelmatig gehoord dat het kabinet moet ballen tonen... en uh, laat ze nou eens mm -hmm. gaan snijden in dat veel te grote overheidsapparaat. Ja, er zijn te veel ambtenaren. Ja. Is dat iets om, om te bezuinigen? Ja. Je bezuinigt ook talent weg, zegt, uh, zegt Heemskerk. Nou, en, en daarom ben ik ook niet, niet voor een nullijn. Want ik vind ook inderdaad, je moet met, met een kleine groep ambtenaren hè, een, een, op een andere manier ingericht. Mm -hmm. En die mogen best daarvoor beloond worden, natuurlijk. Maar, ook, maar alles bij ons is zo uitgedijd. Een, een, waarom hebben we 150 man in de Tweede Kamer? Waarom hebben we die immense Eerste Kamer nog? Waarom hebben we Provinciale Staten? Waarom, waarom hebben we überhaupt 400 en, en meer gemeentes in Nederland. Mm -hmm. Waarom, en, en dan binnen een gemeente ook nog heel veel ja. uh, deelgemeentes. Uh, U heeft ooit gezegd, Shanghai heeft uh, één burgemeester en 16 miljoen mensen. Hè? Ja, klopt. Ja. Dat is gewoon Nederland. Dus waarom, maken we niet, uh, waarom doen we waterschappen, provinciale staten... en maken we niet 25 supergemeentes? Ja. En dan mag daar echt een supergemeente, superburgemeester aan het hoofd staan... die waanzinnig goed is. Die ook een, een beursgenoteerde onderneming zou kunnen leiden. En die mag daar echt voor betaald worden. Maar gewoon kleiner... Maar Laat in godsnaam de, de onderwijs en de handen aan het bed. En de politie, die mensen die echt die uitvoerende taken... die moeten blijven. En de, hè, er mag inderdaad meer geïnvesteerd worden in, in onderwijs mm -hmm. en in onderzoek. Maar um, het moet gewoon anders. We één burgemeester, dan zit u nog maar bij één, één raad aan tafel... Nee, ik nee, ben daar niet, niet voor. Je ziet ook nee. dat uh, inwoners dat niet willen. Die willen het liefst een uh, gemeenteraad waar ze de mensen van kennen. Hm. De burgemeester die ze vaak zien. Je ziet dat er uh, echt geprobeerd is de gemeentes te vergroten. Maar uh, probeer maar eens, uh, is Laren inmiddels al uh, gefuseerd, geloof ik, of niet? Uh, de kleine gemeentes, hè, die verzetten zich altijd tegen die vreselijke schaalvergroting. Dan komt er weer een, een nieuw gemeente thuis. Maar Het is vanwege hun eigen baan. Nee, je, nee, je, nee, kunt, je kunt met de kalkoen niet praten over, over de kerst. De, de inwoners je. zijn ja, ik inwoners. vaak tegen fusies dat van begrijp kleinere ik. gemeenten ja. met grotere gemeenten. Dat begrijp ik, omdat ze de consequenties niet weten. Ze weten niet wat er gaat verbeteren hmm. op het moment dat ze dat wel doen. Natuurlijk als je iemand vraagt van... Uh, uh, wil je dit houden wat je nu hebt? Dan natuurlijk willen ze dat houden, want het ja. is zo fijn. Maar zien provincies? Het dat is nog wel een, uh, een slachtoffer. te maken. Ja, het ja. ja. van provincies is voor heel veel mensen niet ja. helder. Het nee. zijn belangrijke opdrachtgevers voor ingenieursbureaus... want dat zij ik, bepalen ja, dat... de wegen en de dijken. <laughs> Daarom. Uh, dus ik zou U niet te veel een... aardige <laughs> dingen zeggen over de provincies. Maar dat is wel vaak een onduidelijke bestuurslaag. En ja. wat ik en ooit een, een mooi onnodige... voorstel vond... was om niet te veel lagen te hebben. Dus je, je hebt iets gemeentelijks nodig. Je hebt iets tussen gemeente en land nodig. Ja. Maar in sommige steden of dorpen of stadsdelen... waren er drie, vier, vijf, zes bestuurslagen. En dan worden mensen gek. Ja, dan wordt het een beetje te veel. Goede hoop op dat het allemaal gaat goedkomen met de economie. Binnen nu en hoeveel jaar? Even uw prognose. Dan gaan we afsluiten. Vier, vijf jaar. Vier, vijf jaar. Ja, geval? ik denk wel dat, we, dat, dat Nederland wel um, dat ongelooflijke goede ondernemerschap heeft. Dus ik, hm. ik verwacht wel dat we... Dat we Oké, okay, volgend jaar wordt zwaar, maar dat we daarna ja. echt wel gaan groeien. Oké, okay. let op export, duurzaam zijn, innoveren, onderwijs investeren Hervormen. en vooral... Afspraken maken als kabinet. Hè? Dat hebben we geleerd. Duidelijk zijn Zo. En eerlijk. Nou, de ondernemers hebben gesproken. Hartelijk dank, Annemarie van Gaal dank u wel. en Frank Heemskerk. Meer informatie over deze uitzending? Check trotsinbedrijf.nl. Het Nederlands bedrijfsleven staat in de uitverkoop, luidde de veelgehoorde reactie na het Mexicaanse bot op KPN. Maar dat hoeft helemaal geen slechte ontwikkeling te zijn. Zometeen praat ik daar verder over met Hans Bakker van Nijenrode. Maar eerst: educatie voor hardwerkende mensen die hun kennis willen bijschaven. maar er simpelweg te weinig tijd voor hebben. Nederlandse eerste digitale business school Crowdale kan daar dan uitkomst bieden. En onze Misha Blok sprak daarover met medeoprichter Camille Notemans. Hoe do je op de top van de latest How do you Hoe ahead je. zonder weken of zelfs een jaar at een expensive business school? Crowdale is een digitale business school die korte, hoogkwalitatieve managementprogramma's aanbiedt... om de volgende generatie managers op een kennisniveau... en een persoonlijke ontwikkeling up-to-date te houden. En dat doen we door professoren en docenten in te brengen in webinars... dat zijn live uitzendingen op het internet, en serious games. En hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan doen? Uh, zelf werkte ik bij Nijrode en mijn uh, co-founder Yves die, uh, zat bij het Financial Dagblad. En daarin werkten we al samen in de FD Career Challenge. En toen ontdekten we hoe leuk en ook eigenlijk hoe makkelijk het is om mensen uh, digitaal uit te dagen, aan ze aan het denken te zetten. En dan kwam ik erachter dat, dat veel meer mensen interesse hebben in educatie... dan wat normaal op ons af kan via de reguliere kanalen. Stel, ik ben een manager en ik, ik wil verder. Waarom zou ik dan deze cursus gaan doen? En waarom zou ik niet gewoon naar Nairobi gaan of naar de LOE? Uh, wij denken dat de belangrijkste reden voor mensen om het te doen... in eerste instantie is, is het, uh, het, het gemak in termen van tijd. Je hebt geen, geen reistijd meer en je bent ook niet een hele dag... En Het is gewoon kostbare werktijd. Daarnaast het kostenargument. Vier tot vijf keer goedkoper dan vergelijkbaar aanbod. En bovenal, maar dat, dat zullen mensen gaan weer ontdekken, er zit veel meer kwaliteit in. Door de interactie, door de, de, de meer gelijkwaardige discussie met docenten. Ja, want hier naast jou zit uh, docent Ed Pelen, docent marketing. Hè? Klopt, ja. Het lijkt me best lastig om les te moeten geven en te kijken in zo'n zwart gat van de camera. Het is aan de ene kant heel relaxed want anders zie je een groep van 60 mensen tegenover je. En dan is het vaak veel meer eenrichtingverkeer. want je hebt een grote groep. Terwijl je hier direct veel meer interactie hebt, komen allerlei vragen binnen... reacties van anderen ook weer op hun vragen. Dus het wordt bijna een uh, geanimeerd gesprek. En hebben jullie al inschrijvingen? De eerste zijn al binnen, ja, absoluut. En wat kost het nou voor mij als, om zo'n cursus uh, te volgen? Een course zelf, een programma van vijf weken, kost 495 euro. Dan krijg je dus vier live webinars, je krijgt een aantal boeken... en je wordt uitgedaagd met uh, huiswerk. En dat, dat is nog steeds heel veel geld, maar vergelijk dit aanbod... met wat je op een traditionele business school aantreft... en dan is het een factor 4, 5 goedkoper. Maar toch denk ik wel dat het meer indruk maakt... als ik uh, als student met een diploma aankom lopen van Nijenrode... Uh, dan met een diploma van een digitale business school. Voor ons is het vooral belangrijk dat mensen dit zo uh, nuttig uh, vinden en als ze het leuk ervaren, dat ze het vanzelf op hun LinkedIn-profiel zetten. Dat is wat ons betreft het certificaat anno 2012. Convinced? Sign up for one of our upcoming courses. and experience the edge you need to excel in your business today. Zo, een reportage van Misha Blok in gesprek met Camille Notemans van Crowdale, Nederlandse eerste digitale business school. Volg ons ook op Twitter. Volgens ook op Twitter. Het Tros in Bedrijf. De krant is onder de bol van deze week. Het Mexicaanse telefoonbedrijf Amerika Mobiel, van de miljardair Carlos Salim... wil een kwart van KPN kopen. En vervolgens luidt in verschillende media de vraag... gaan we het Nederlands bedrijfsleven uitverkopen? Nou, we gaan het hebben over het feit... dat het Nederlands bedrijf een uitstervend ras is... en dat we daar niet per se om hoeven te treuren. En dat die uitverkoop... Ja, is dat nou wel een uitverkoop? Hans Bakker, professor Strategie en Samenwerking... aan de Nijenrode Business Universiteit... tevens eigenaar van het consultiebureau Javelin Partners. Correct. Uitverkoop, of is het geen uitverkoop? Uitverkoop, onzin. Er is geen sprake van uitverkoop. Er is sprake van wisseling van bedrijven. Mm -hmm. uh, van Eigenlijk dan maar van eigenaren van bedrijven. De bedrijven zelf uh, hebben een, uh, een plek in Nederland of niet... en, zijn, en daar moeten we misschien maar eerst eens even over hebben... zijn misschien wel beschouwd als Nederlandse bedrijven. Ja. Maar wat is Nederlands? Ja, nou, noem eens een paar voorbeelden. Want ik kan dat ook uit de, uit de, uit de historie opdiepen. Maar laten we iedereen even helpen die luistert. Exact. Hè? Uh, uh, laten we zeggen, een Nederlands bedrijf, Shell. Nou, ja. Shell is natuurlijk zo internationaal als het maar kan. En ja. Shell is half Engels, half Nederlands. Maar is een wereldbedrijf. Dus ja. als we dat als Nederlands gaan beschouwen, ja, dan is het prima. Dan kan elk bedrijf de hele wereld over. En dan verandert er niks. Nee, precies, Unilever, idem uh, dito. Uh, en ga, ga zo maar door. Want dat ja. geldt voor. De, en dat gold althans vroeger voor de banken. Uh, maar dat dat, dat geldt ook voor andere bedrijven. Zo'n bedrijf als Wavin, wat recent nog verkocht is, is een, is een Europese speler... en heeft vestigingen in 25 Europese landen. Ja. Dus dat kunnen we niet beschouwen als een Nederlands bedrijf. Maar, en nu roept het journaille, we gaan uitverkopen... en het komt dan omdat meneer Slim 28% in KPN... Ja, ja, ja. Wat zegt dat over KPN? Wat zegt u dat over dat bedrijf? Nou, het volgende. Ik heb samen met Michiel Boersma... in uh, oktober vorig jaar het boek Stelonderneming gepubliceerd. Daar hebben we met 30 Nederlandse CEO's CFO's, van gedachten gewisseld... over hun strategie. Mm -hmm. En we hebben daar vijf types strategieën ontwikkeld. En er is er één, een zesde. Dat heet niet kiezen. En KPN valt precies in die categorie niet kiezen. Oh. Uh, uh, kijk, we in, in, in hebben dat de strategierotonde genoemd in dat boek. Daar kun je zeggen, je kunt kiezen of een lokale speler wordt... of je gaat Europa in, je gaat de wereld in... of je zoekt een partner of, alternatief nummer vijf... je zoekt een moeder die jou helpt om je continuïteit te verzekeren. Denk aan Essent, denk aan Nuon... die uh, op die manier hun continuïteit ja. kunnen, kunnen verzekeren. En er is een groep bedrijven in Nederland die aarzelen... En die niet kiezen en blijven zitten. En ja, dat is eh, op lange termijn levensgevaarlijk. Dat zijn prooien. Ja. En dan kom je in een hele rare situatie terecht. Maar dat zijn toch grote beursgenoteerde firma's. Waar het dus ontbreekt aan visie. Exact. Exact. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? nou u, u noemt het woord prooien, maar u kent de prooi ook. Dus hè, het, beeld, het beeld is, uh, is helder. Ja. Nou, een van de meest fundamentele vragen is, is inderdaad... waar wil je als bedrijf naartoe? En bedrijven klagen natuurlijk over toenemende complexiteit. Dat is ook zo. Ja. Heel herkenbaar. Maar tegelijkertijd is de noodzaak om een, daarom een heldere visie te ontwikkelen... langere termijnvisie, is, is evident. En het is blijkbaar erg moeilijk. Hè. Bestuurders vinden dat lastig om uh, te doen. En misschien zou je ook wel met meer mensen in het bedrijf... erover van gedachten moeten we ze dan Gezien... alleen ja. in de bestuurskamer. Zijn ze bang? Bang zou ik niet willen zeggen, maar je moet, moet zich... Uh, uh, Visieloos. Uh, uh, uh, <laughs> nou... De mensen die nu in de bestuurskamer zitten... zijn ja. natuurlijk ook mensen die niet opgegroeid zijn... met het hele digitale tijdperk. Wat mm -hmm. meneer Jobs en Friends heeft veroorzaakt. Ja. Is wel iets... Want we kijken naar de muziekindustrie, we kijken naar de kranten. Hè. U kijkt, hè. Kijk maar, hoe, hoe kranten op dit moment worstelen niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Met de vraag van hoe ziet ons businessmodel eruit? Wat moeten we nu doen? Moeten we meer kranten, minder kranten? Moeten we uh, zeg maar in de content gaan? Moeten we uh, de radio of de televisie op? Enfin, dat zijn hele duidelijke uh, voorbeelden van het zoeken naar... Hoe gaan wij nog ons geld verdienen? Ja. En het... Het probleem is nu dat die groep, die bestuurders, die eh, zeg maar de 40-plussers, 50-plussers die in de bestuurskamer zitten. eigenlijk niet is opgegroeid met dat digitale medium. Maar er zijn dus ook bestuursvoorzitters. en mensen in de raden van bestuur. die bij de Wavins van deze wereld zitten. Uh -huh. die wel openstaan uh -huh. voor. of het draait eens om, de AXO's, een aantal jaren geleden. die grote, een grote Brits, Brits chemisch concern, de, ja. de Verfdivisie, overnamen. Ja. Dus daar zit nog wel wat kennis. Absoluut. Zouden we kunnen zeggen dat eigenlijk een bedrijf als KPN heel blij mag zijn. dat er, dat er een redder komt van buitenaf? Met visie. Dat is in ieder geval, dat, dat zou ook een benadering kunnen zijn. Ja, absoluut. Nou, maar laat ik wel even, je moet, want we hebben het over overnames. Ja. Je moet daar wel een heel duidelijk een verschil maken tussen die bedrijven die je bewust voor kiezen. omdat ze goed zijn, ja. maar nog beter willen worden. en mm -hmm. dus in de wereld vooruit willen komen. Denk aan een, ik noemde de energiebedrijf, maar denk ook aan een OC. die ziet dat de ontwikkeling zo snel gaat. dat zij een schaalvergrotingsslag moeten maken en ja. daarmee met kennen. Dat wel kunnen doen en zelfstandig niet. Mm -hmm. Nou, dat is een hele wijze stap. Bewust gekozen, zelfgekozen versus de bedrijven die wachten ja. en die een overval aan de deur krijgen. Ja, dat is dan inderdaad een ander verhaal. Toch spelen er ook wel eens andere dingen mee. We hebben net gezien hoe post.nl wat een, ja. een dotcommer ging worden ja. uh, in een, in een ja. hele vastgeroeste ouderwetse markt. En daar lukt het maar niet, omdat er een conflict is met bonden, met werknemers, ja. met een massa ontslag en noem maar op. Soms kan je er ook als bestuurslid niks aan doen. Is, Koester, is, het, het, is het verrekte moeilijk? Ja, Lastig, dat klopt, toch? Dat klopt, ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. En de slag verloren. Waar is het dan? Gaat het op zo'n moment? Gaat het ook wel eens fout? Omdat het, het omveld, de regeldruk te groot is. Of omdat de overheid er te veel in zit. Of omdat er nog een overheid is die dat soort uh, bijna nutstaken niet makkelijk te de hand wil geven. Nou, dat is een, zeker een factor in dit proces. Maar het heeft ook heel erg te maken met de keuzes die uh, bedrijven uh, maken. Willen zij wel of niet uh, accepteren dat deze markt verdwijnt. En op zoek naar alternatieve modellen. En dan is de regelgeving daarin soms inderdaad een belemmerende uh, factor. Maar goed, als goed ondernemer zou je daar niet moeten door laten beperken. Oké, okay. even over die overname. Wanneer zijn er? Nederlandse bedrijven nou echt aantrekkelijk voor buitenlandse. Wanneer worden ze? aantrekkelijk. Inderdaad, als het prooi zijn, hebben we al besproken, ja. maar ook als ze excelleren? Als ze excelleren en... Uh, maar zijn ze niet maar, te koop in principe toch? Jawel, als ze, als ze schaal nodig hebben, als je aan de biotechs ja. denkt, die een heel nieuw product ontwikkelen en vervolgens uh, op moeten schalen om die productie te uh -huh. kunnen realiseren, ja. Ja, dan is het fijn als jij een grote wereldspeler kunt hebben als partner, ja. om daarmee je, je, je, je, je opschaling te kunnen realiseren ja. op een hoog ja. tempo. Ja. En dat zijn de bedrijven waarvan je zegt, van, nou, dat zijn de goede, daar, uh, daar moeten we het van hebben. Ja, daar nou. hebben we, het ook, we, hebben, we, hebben, we hebben ons boekstelonderneming genoemd, dat zijn de voorbeelden... alle ASML die het fantastisch hebben gedaan... Ja. ook een moeilijke tijd hebben gehad... en daar keurig uit zijn gekomen. Ja. En, nou ja, goed, met een aandeel van ja. 80%... mag je toch niet mopperen. Oké, okay, vijf jaar geleden hadden we TomTom. Tom, hele grote ja. oem navigatieleverancier Perfect, was een internationale ja. speler... En nu, what went wrong? Ja, one-trick pony, u weet het antwoord. Iedereen, iedereen weet, het was voorspelbaar. dat eh, Op enig moment is het uit met het verkopen van apparaatjes... die je in een auto plakt. Ze hebben natuurlijk de bypass gemaakt... door nu in auto's gebouwd te worden, nieuwe auto's. He, ja. Dus dat helpt. Maar op enig moment gaat het zo hard... en dan zie je dus dat het snappen van die digitale digitalisering... van samenleving en economie heel erg cruciaal is... omdat je product heel snel kan verdwijnen. Nog even naar KPN terug. Hm. Als meneer Apple volgend jaar komt met de iPhone 5. Met een wereldabonnement bij Apple. En dus niks meer fouten van KPN of wat dan ook. Dan is het klaar met KPN. Want ja. Dan, ja, dan gaan wij gewoon met z'n allen over op die Apple met een Apple-abonnement. Ja. En dan levert meneer Slim waarschijnlijk de simkaartjes. Ja. Zit er dik in? Ja, daar dus, uh, zit hij tussen. <laughs> Zullen we één ding stellen? Uitverkoop boven je land plakken of boven je bedrijfsleven. Als je het goed doet, dan ja. uh, heb je meer handel. Heb je meer business. En kun je er kiezen, hè? dan is het kiezen voor slimme partners om te groeien. Ja, sterondernemingen. Ja, sterondernemingen. Precies. Ja, Precies. Nou, hartelijk dank. Zo heet het boek ook, hè? Sterondernemingen. We ja, ja, zijn exact. terug. Hans Bakker, dank u wel. Professor Ga. Strategie en Samenwerking aan de Nijrode Business Universiteit. En eigenaar van consultiebureau Javelin Partners. Dames en heren, dit was hem weer voor deze week. Tros in bedrijf. En uh, informatie uit het programma kunt u terugvinden op onze website. www.trosinbedrijf.nl En op de teletextpagina 257. Volgende week weer een nieuw ondernemerspanel. Ik ga u nog niet verklappen wie dat zijn. Eenvoudigweg omdat we dat nog niet weten. Dat hangt ook een beetje van het nieuws af. Zo werd dat ook in dit programma. Ondernemer is uh, niet uh, wel vooruitkijken, maar uh, niet het achterste van je toe laten zien. Zometeen het nieuws van twee uur en daarna de Tros Autoshow. En daarin onder meer aandacht voor Jaguar. En we gaan rijden met de Opel Zafira Tourer. Gewoon weer met de vier bandjes op de grond dus. Tot zometeen. Samen tros. Geniaal en chaotisch. En eerste is het leuk als iedereen gelijk gaat spelen. Orkestleider, arrangeur en componist. Ik hou nou op met dat kreng. Luister morgenavond naar de documentaire De Geniale Chaos van Boy Edgar. Ga er maar bij staan. Dat is een prachtige show. Met uniek jazzmateriaal uit vervlogen tijden. Weg. Morgenavond, 9 uur.